Volgens de jury is het indrukwekkend hoe Grunberg de zwarte kant van de mensheid schildert. Soms ironisch, soms ernstig, maar altijd in zijn eigen stijl. Aan de Constantijn Huigensprijs, die in maart in Den Haag wordt uitgereikt... is een bedrag verbonden van 10.000 euro. In Haarlem is een automobilist onwel geworden en door de pui van een blokker gereden. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. Er waren nog veel mensen in de winkel omdat het koopavond was. Maar die kwamen met de schrik vrij... Het blokkenfiliaal is door het ongeluk zwaar beschadigd. Minister Verhagen heeft de Syrische president Assad gevraagd... om een mensenrechtenactivist vrij te laten. De man werd twee maanden geleden door de Syrische Veiligheidsdienst opgepakt... nadat hij een interview had gegeven aan een kritische tv-zender. Juist op de Internationale Dag van de Mensenrechten... zou het een mooi gebaar zijn de man in staat te stellen... zijn rechtszaak thuis af te wachten, zegt Verhagen. De activist is een advocaat die drie jaar geleden... de Nederlandse geuzenpenning kreeg voor zijn inzet voor de mensenrechten... De minister benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting een algemeen mensenrecht is en dat dat ook in Syrië zou moeten gelden. Zwemster Monique Nijhuis is in Istanbul Europees kampioen geworden op de 50 meter schoolslag Korte Baan. In Nijhuis zwom in de finale een nieuw Nederlands record. De Nederlandse mannenploeg eindigde op de 4 keer 50 meter wisselslag als vijfde. De Europese titel ging naar Rusland dat een nieuw wereldrecord zwom. Het weer bewolkt en af en toe regen, minimaal vannacht een graad of 6. Ook morgen en in het weekend is het bewolkt met soms een spatje regen. De temperatuur daalt tot tussen de 2 en 5 graden op zondag. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Kom in het tweede uur van Alternative FM, of ZFM Zandvoort, jouw plek voor alternatieve muziek die je nergens anders hoort hier op de Eter. En het, daarmee beginnen we ook meteen System of Down, Chop Suey, en daarna Wolfmother, New Moon Rising. Hadden we niet voor, vorige week ook Wolfman? Wolfmother hadden we vorige week ook. Ja, ja dat staat me iets van bij. Nou, ik ga je zeggen, ze hebben een, ja ze verrassen jou, maar een paar bands hebben ze ook verrast, een hele optreden. Oh ja? Ze gingen optreden. Heel netjes. la Lidl, lidl, lidl. Ze gingen helemaal goed uh, optreden en op een gegeven moment kwam uh, daar een uh, man op het podium. Ja. plukte zijn zich gitaar in, staat er staan met zijn hoed op en een ja. peuk uit zijn mond en begint solo's te spelen met nummers mee. Het bleek Slash te zijn, om uh, de oude Guns N' Roses Slash Velvet <laughs> Revolver. Dat, dat, lijkt, dat lijkt me heel erg uh, geweldig. Dan dus sta je daar in een, een of ander concert en je denkt, nou, nah, wat uh, gebeurt mij nou? Komt ineens fucking Slash op het podium staan. Ja, dat is... Met een kachelpijp op zijn hoofd. Van, uh, dat is 18, jaar, <laughs> 18 jaar oud. Ja, het mooiste is, ah, maar uh, uh, de zanger van Wolfmanner heeft meegeschreven met zijn nieuwe soloalbum. Want Slash gaat een solo-album uitbrengen uh, in het aankomende jaar. Daarin ja. gingen ze haar voorproefje spelen. Uh, grappig natuurlijk voor alle fans. Hmm. Ik wou er wel bij zijn. Ik wil Slash nog wel eens live zien. Ja, maar wie wil dat niet? Die is een van de betere gitaristen ter wereld. Zo niet de beste, denk ik. Er zijn genoeg betere ja, gitaristen, okay. toch? Van de week trouwens over gitaristen gesproken. Oude gitaristen had ik nog even een batteltje gezien tussen Harry Saxione en Jan Akkerman. Dat er ook niet om, hoor. Die Dat... kunnen het nog steeds, hoor, die twee. Goed, man. Ja. Goede gitaristen zijn leuk. Dit stoel. Cause. Trust in me and fall as well I will find a center in you I will chew it up and leave Trust me Trust me Trust me Trust me Trust me, Trust me. sober Hier op Alternative FM, op 7 Zandvoort, donderdagavond, jouw vaste plek voor dit soort herrie. van 8 tot 10. En we zijn vanavond met z'n tweeën, want Marcus had een borrel en dat betekent dat hij dus ergens... Uh, nou, waar zou hij uithangen? In Haarlem. In Haarlem. Maar dat betekent wel Tussen dat de we... de servers, dat betekent, uh, uh, weet ik veel wat. Dat betekent wel dat we meer los kunnen met... En nou, dat soort dingen. Maar heel erg verstandig uh, om ook wat, uh, wat deze bende te draaien. Uh, we gaan het uh, zo dadelijk eens even hebben over de grote prijs van Nederland en uh, de Rob Agda En zeker ook wat er allemaal in patronaten uh, te gebeuren staat. Want dat zijn ook hele belangrijke dingen. Ja? Ja, dat gaan we zeker uh, hebben. Dat gaan we zeker doen. Na, dit, na deze hele oude klassieken van Motogrator. Wie is Motogrator ook nou, alweer? Ja, hoor, uh, hoor je na dit nummer. Oh, ga jij wat dat nu uitleggen? Wat jammer nou. Kan dat? En daar hebben we weer last van problemen met de techniek. Het cd'tje slaat vast. We kunnen er niks aan doen. Het gebeurt wel eens. We zitten natuurlijk bij een lokale omroep. Om het goed te maken. Hier is Textures Awake. Trouwens een hele goede Nederlandse band hè? Textures hele... Is het zo? Een hele goede Laten we allemaal horen dan. Goed. Hoorde je met Awake hier op uh, Alternative FM of ZFM zandwoord. Ja. Yeah. En we hebben een bekende aan de lijn. Uh, ja, zeker. Want uh, Tristan hangt aan de telefoon van John Doe's Revenge. En die hebben hier uh, op een augustusdag. Juni. Juni, zover alweer. Jongen, jongen. Tristan, goedenavond. Hé hey, Menno. <laughs> en hey Jaap is hier ook. En hey Jaap, ja, want ik uh, was er hey ook bij. Jaap, uit. inderdaad. Nou, oké. Nou, oké. Hé, de eerste vraag. Hoe is het met jullie? Ja, goed hoor. Ja, goed. Ja? ja? Zijn, uh... We zitten nog steeds warmpjes bij, ook al is het winter. Oh, <laughs> ja. <laughs> maar... in de oefenruimte, dus... Uh... Uh, ja, want, want uh, jullie waren de laatste winnaars van de Rob Award, hè, van het, uh, de editie 2008-2009. Klopt, klopt. Uh, uh, Henning, die uh, ben ik een paar weken geleden nog tegengekomen en die was jurylid. Uh, kon die dat allemaal nog even doen, tussen, tussen alle, alles met waar jullie mee bezig zijn? Nou, dat ging nog wel. Ja, ja? Ik bedoel, uh, we zijn veel, ja, we zijn veel bezig met opnames. Ja. Dus, uh, dus daar gaat veel tijd in zitten. Maar uh, nee, ik uh, voor de opwacht hebben we altijd tijd, toch? Ja, ja. ja dat, dat moet ook wel, hè. Denk ik denk wat, wat jullie hebben er nog wel veel aan te danken gehad. Uh, doordat jullie vorig jaar uh, die, die, die, die competitie hebben gewonnen. Denk ik dat dat wel, wel een beetje zo is dat je iets terug moet doen, lijkt me, toch? Precies, precies, ja. zeker, ja. Um, Even over, over, uh, over jullie dus nu, hè. Uh, van, van, waar zijn jullie nu mee bezig? Want we zijn heel erg nieuwsgierig. Want hoe is het met jullie vergaan na dat hele verhaal van uh, de winsten daar en, en muziek en, en noem maar op? Want uh, ja, we hebben akoestisch uh, geluid van jullie nog steeds. We draaien het ook. Maar hoe is het verder gegaan dan? Ja, goed... Uh, um... Ja, zoals ik al zei, we zijn voornamelijk, voornamelijk bezig geweest met de plaat, uh, natuurlijk. Ja. Dus, uh, dus ja, voornamelijk dat. En uh, voor de rest, ja, nu hebben we alweer wat uh, optredens uh, neergezet. We, we spelen dan uh, met Kerst, we spelen dan in Duitsland weer ja. even. Dus, dus het uh, be begint nu weer een beetje te, te komen, zeg ja. maar. Ja. Ja. Dus en ze, ze weten jullie ook wel te vinden, neem ik aan, nu? Ja, ja nee, dus dat... Uh, we, pr we proberen gewoon ook wat avondjes neer te zetten met, met wat, uh, wat uh, bevriende bands en zo. En, mm. uh, dus zo, uh, zo, zo doen we dat soort dingen. In ja, ja, nee. het nieuwe album, wanneer, komt die, uh, uh, wanneer is die beschikbaar voor het publiek? Ja, we, we zijn nog bezig, maar we, we hopen toch dat, het, uh, dat we het maart uh, een beetje afgerond hebben. Ja. Dus dan hopen uh, we ja, dan, hoop ik dan, uh, dan uh, dat het dan uh, ook publiekelijk uh, ja, gereleased wordt, zullen maar zeggen. Nou. Ja. ja. Ik, nee. nee. Oké, okay, nou super. We zijn nog steeds uh, bezig. Maar stel dat, stel dat het zover is, hè, uh, Tristan. Ja? Komen jullie er nog één keer bij ons langs? Dan nou, komen we zeker nog een keer langs, dat is, uh, dat is geen punt. Oké. Okay. Wat nee. willen we nog even weten van je? We hebben ja, ja. opnames van je toen jullie de vorige keer bij ons waren. Uh, Bad You Weep, In een hele andere versie natuurlijk. Jullie hadden eerst, uh, ja, het is een hard nummer. Jullie hebben het akoestisch hier gedaan in onze studio. Hier hoor je John Doe's Refans met Bad You Weep. Oké. Okay. Doei. Doeg. Doeg. Doeg. Doeg. Strange how relations work. You try to fumble mostly and not being hurted. Strange ain't she this little girl But a woman is deserted Another life's alone. You say I don't care But still I'm the one awake at night It's just a foolish sentence But it means the world to me But you don't know Oh, De, de winnaar van de Rob Act Award vorig jaar. En dit jaar is de nieuwe editie, de nieuwe ja, rondes, de nieuwe ja, kansen. Ja, ja, ja, ja. Je moet alleen even de andere, de andere pakken, Menno, want daar hangt hij uh, onder. Toch? Ik ben ook nog niet zo <laughs> ervaren. <empaarig. laughs> Ro Roel, ja? goedenavond van Ed Reel. Hey, goedenavond. Goedenavond. Uh, jullie zitten in de tweede voorronde, dat is morgen. Yes. In het uh, patronaat. Uh, gieren de, de, de, de zenuwen al door je keel? Is, of, de, of de adrenaline? Gaat dat door je lijf heen? Uh, nou, we hebben er wel allemaal heel erg veel zin in. Ja. Dus uh, Morgen lekker knallen, optreden, twintig minuutjes, even keihard blazen. Ja. En uh, we zien we wat de jurering wordt. Dat ja. is wel echt uh, te gek natuurlijk. Ja, wat is nou dat... jullie tactiek? <laughs> dus ja. Onze tactiek? Ja. Nou, gewoon uh, knallen. En uh, zorgen dat iedereen gewoon helemaal uit zijn daad gaat. Ja. <laughs> dat is een beetje dat... de tactiek. Ja. Hebben jullie ook veel uh, publiek meegenomen? Dat jullie een uh, zaal vol. Ja, dat helpt ook wel een beetje met het, uh, het juryrapport, lijkt mij. Ja, nou we hebben sowieso uh, heel veel mensen via Huis uitgenodigd. Via Les FM hebben we mensen uh, proberen te polsen, uh, via MySpace. Dus uh, ik neem aan dat we wel aardig wat uh, mensen uh, kunnen krijgen morgen. Ja, ja want uh, de presentator van de dienst uh, daar, uh, Peper Fischer, van Patronaat, die zegt altijd van het wordt altijd een wedstrijd van de fans. Met busladingen volkomen, komen <gossus> ze Patronaat inzetten. Dus, dus uh, hebben jullie een goede busmaatschappij om al die uh, fans te vervoeren? <laughs> nou, dat, dat hebben we niet. Maar uh, <laughs> we doen ons best natuurlijk om zoveel mogelijk yeah. mensen te krijgen. Uh, yeah. Nog één kleine vraag. Um, wat als ik morgen naar de Robacta ga droog... en ik heb nog niks gehoord uh. erover, wie er ja. gaat spelen. Wat voor muziek spelen jullie? Omschrijf je band eens. Dus. Wat voor muziek spelen wij? Nou, we zijn ethereal, dus niet ethereal. Oh, ethereal. <laughs> ja, sorry, ik moet ook even wennen en uh, leren. Dus uh, vertel. Uh, uh, uh, maakt niet uit. Uh, uh, uh, uh. Het is gewoon een flinke dosis uh, melodische death metal... Je ziet het een beetje als een kruising tussen de oude Children of Bodem en Lamb of God. Het is dus gewoon keihard knallen, harde riffs, brute grunts. Gewoon echt knalfype. Ja, dan moeten jullie toch ook uh, tegen andere soortgelijke bands op uh, gaan nemen. Want die, uh, die komen ook het strijdperk in en die zullen zich ook niet 1, 2, 3 uh, naar huis laten spelen, lijkt mij. Nee, maar we doen natuurlijk wel ons uiterste best en we ja. proberen ons gewoon echt te onderscheiden door, uh, ja, door gewoon belachelijke riffs neer te zetten. En vooral ook op technisch niveau. Niet alleen maar harde riffs, maar ook op uh, gewoon de techniek en de musicaliteit en de neoclassieke invloeden. En ja, gewoon uh, zo proberen we ons te onderscheiden. Goed, we gaan jullie morgen dus. zien. We gaan jullie morgen zien. Ethereal. Spelen... Hoeveelste spelen jullie? Weet je ja, dat al? Morgen, wordt, morgen oh, wordt, er wordt morgen gelood. Morgen, okay, oh, er wordt gelood. Oké. Nou ja. Uh, ja, Sven Kramer loopt ook wel eens een keer ongunstig, dus uh, waarom zou ja. dat? <laughs> nou, het maakt, het maakt voor ons het maakt niet uit of nee. we als eerste of laatste moeten. We zullen ongetwijfeld gewoon een de show neerzetten. Dus het wordt helemaal te gek. Is goed. We zien jullie morgen, morgen, man. Oké. Okay. Later. Hoi. Mooi. Blijf <truh> Dat, dat was muziek, hoor. Ja, zoiets uh, uit de ruimte. Nou, uh, dat komt mooi uit, want een van de bands die morgen uh, meedoet heet Het Brein. Dat kwam uit de ruimte, dus ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, maar het zal ontiegelijk uh, bijzonder moeten zijn. Wat speelt er nog meer, ja? Wat speelt er nog meer? Klopje, popje. Dat uh, is. Uh, ja dan moet ik al Hoe, wat, <laughs> het... wat? klopt je popje, Klopje. popje. Uh. Uh, ja de huh. uh, sculpture en de klei daar weet ik iets <laughs> van niet gek veel uh, chapter january en and... Material Die hadden we dus net uh, met uh, Roel al aan de telefoon. En Please Eject. Dat zijn de namen van uh, de tweede voorronde van de Rob wordt. We beginnen maar eventjes bij het uh, begin. Bij het uh, klopje popje. Want uh, <laughs> dat vind ik wel heel erg mooi. Het zijn de winnaars van de Amsterdamse popprijs. Dat is ook heel erg uh, bijzonder. En uh, klopje, popje, why not, zegt men. Uh, het is van het recalcitrante dagblad. Tenminste, dat vertelt de website MySpace. Uh, in de year 42 BC there lived a certain Eugene Carl Lodewijk of Ravenpo. Zo, uh, zeggen ze zich, uh, zo laten ze zichzelf een beetje voorstellen op, uh, op hun MySpace. Het is Engels, maar het, uh, het is ook een uh, ja, een een of andere uh, groep met kloppende poppen. Dat, dat, dat, dat, zo wordt het omschreven. Uh, het is een, uh, een ongewone kijk op de problemen en dilemma's in de wereld. En daar hebben ze het dan een beetje over. En over uh, de armoede en al dat soort dingen meer. Tenminste, daar hebben ze het, uh, als het als ik het hier op de MySpace ga bekijken. Nou, dan zijn er nog meer uh, jongens die meedoen. Please Eject. Dat is ook een, uh, een groep en die jongens die is een band die op een eigenwijze manier zeer experimentele muziek speelt de tweekoppige band bestaat uit een drummer, een gitarist welke zich ondersteunen met effectenkastjes synthesizer samples en een loper om met het minimum aantal bandleden een maximum geluid te creëren stijl van de muziek varieert en is het beste te omschrijven als een combinatie van postrock, ambient en dream pop kortom, er zitten volgens mij heel veel dynamische dingen tussen, want ambient Klinkt erg rustig. En pop. dat zal ook wel uh, een beetje uh, iets ergens van dromerigheid uh, uh, in zich hebben. Nou, het is niks anders dan meer. Ambient is gewoon heel rustige, zweverige muziek meer. Ja, uh, dat je een beetje weg kan dromen mm. in een. Ja. Ja, zo omschrijven ze zich ook Dromerige stukken, noise en explosies van geluid Worden niet als standaardnummers gespeeld En zij komt als een muzikale eigen stijl op de luisteraar af Dat is dan het verhaal van Please Eject Het verhaal Die, van ja, Het brein ruim, uit het de ruimte. ruimte Nou dat, uh, daarom zeg ik <laughs> Dit vind ik wel, uh, wel heel Ze yeah. zeggen zelf Ze zeggen, uh, zeggen zelf Mag ik? Ja, ze ja. zeggen zelf Ver weg, diep in de donkerste hoek van de ruimte Scheldt het brein een super intelligent wezen in de vorm van een enorm brein? Het brein heeft al een paar planeten gekoloniseerd om zijn volgende dingen te laten werken. Ja. Nou. nou, dan hebben we dan hebben we nog een andere kandidaat. Die komen, geloof ik, uit Velzen-Eimuiden. Dan moet, moet ik er even bij zeggen: uh, dat heet De Sculpture en de Clay... En zij eh, brengen toch ook uh, uh, Engelstalige muziek ook. De uh, Sculpture in the Clay is in december 2006 opgericht door Michael Sondorp, Romy van Rijswijk en Tom Vos. De band werd meteen goed ontvangen en hadden twee maanden later al een optreden in hun zak. Ze hebben toen optreden op de IJmuidense Bands en Festival Rock gedaan. Ik kan me voorstellen dat ze ook op het Fishback Festival misschien ook wel eh, iets uh, met, uh, met dit soort dingen zouden kunnen doen. Tenminste, dat lijkt mij, want de Visbak Festival is toch ook wel heel bekend in die jonge contraaien. Tweeëntal maanden na dit optreden stond de band opnieuw op het grote podium, maar ditmaal op het podium van de Noord-Hollands Glory. En tot groot genoegen van de band is de Sculpture en de Klee hier als eerste geëindigd. Zo uh, kunnen we dat uh, toch wel een beetje gaan... Uh, waar heeft het dan betrekking op? Ook heel belangrijk. Relax, Moke en Room 11 daar in dat rijtje zijn ze wel genoemd. Dus dat uh, zegt al wel wat. Nou, een Ethereal, die hebben we al ja. gehad. En weet je, ze, uh, ze zeiden in het interview, zeiden ze, waar lijken we nou eigenlijk op? Ze lijken dus een combinatie van dit. Hebben we het over de sculpture in het lijken? Ethereal. Ethereal, oké. Okay. Ze lijken, this is Lamp of God. Hier hebben ze dus een combinatie in. Ja. Nou, dat, dat belooft dan inderdaad morgen wel voor vuurwerk, denk ik, uh, morgen op dat podium. En? Dat. Het volgende, Children of Bottom. Ja, dat zei, dat zei Roel ook al. nog dus, uh... dit. Een beetje symfonisch toch ook... hier en daar het wel uit te halen, dacht ik zo. Inderdaad. Het is een, een soort van grote metalpartij wat er staat. Ja. Ik denk dat het voor morgen gaat worden. Ja, een wall of sound. Dat uh, verwacht ik morgen toch wel in uh, de tweede voorronde van uh, de Rob Akdaal wordt. Mocht je zin hebben en uh, willen kijken hoe de jonge honden zich gaan meten ten opzichte van de anderen. Want uh, ze zijn niet de enige. Hè, hebben we het over uh, ethereal. Maar uh, The Sculpture in the Clay, chapter January. Het brein dat kwam uit de ruimte. En natuurlijk ook Klopje Popje in Please Eject. Dat zijn de namen die morgen Spreken op het officiële van de tweede voorronde van de Rob Act Award. There's an alternative. One, two, three, four. Hey! Baby, baby. I found this dog on the streets with a little pup. With those big eyes wagging tail, I had to speed up. I don't have time, my stability is on the line. So wag your tail. band De Staat uit Nijmegen. Vorige... Met het nummer Habibi. Ja, vorige week werd hij al heel mooi geïntroduceerd door Menno, maar dat was een andere nummer, Meet the Devil, maar dat vond ik ook zo'n weergeloos nummer. Ja, prachtige kracht. CD. De CD wordt nu uitgeroepen, op dit moment uh, is uitgeroepen, 3 voor 12 um, radio, slash het hele community die hier door VPRO is opgezet mm. als het album van het jaar 2009. Je kan nu stemmen trouwens voor de plaat van het jaar. Mijn lobby gaat naar... Uh, ja. Ah, sorry, van Man. Oh, Kite Man. Ja, ja die, die heb ik ook ergens nog wel eens op de dag gehoord. Klinkt ook niet verkeerd, moet ik erbij zeggen. Uh, kort, morgen uh, hebben we dan de Rob Akda-woord. Maar zaterdag is het de finale van de Grote Prijs van Nederland. Die uh, spelen zich af in Paradiso en de Melkweg in Amsterdam. Uh, bij de singer-songwriter staat uh, Lee Mason, Evie, Celine Cairo, Matthijs Lewis, Brown Feather Sparrow, Mary Had A Little Band in de finale. Dan, uh, overigens is dat uitverkocht. Vindt uh, s middags plaats dan s'avonds de dance producers, de hip-hop en de rock alternative. Rock alternative, daar ben ik bij. Kijken of we in ieder geval uh, wat interviews uh, kunnen ontfutselen van de kandidaten die daar uh, te zien zijn. En te horen natuurlijk de Cosmic Carnival, Stairs to Nowhere... Early Adapters, N.E.K., The New Shining en New Axe. Dat zijn zo'n beetje de acts die strijden om de grote prijs van Nederland... in de categorie Rock Alternative Finalisten. En voor de rest verwijs ik je graag naar de grote prijs van .nl, Want daar is het allemaal op na te lezen. We staan dus met meerdere contesten op dit moment ja, reportages ja, ja. te maken. Rob Akdel wordt morgen, je hoort de volgende week een uitgebreid verslag daarover. En nu ook de grote prijs van, van Nederland. ja. Want, het is helemaal geweldig. <laughs> ja, dat is wel de bedoeling. Dat we daar ook iets gaan doen en laten horen. Want het is wel nodig dat we ook een beetje het, het, het, het landelijke gebeuren uit Nederland te pakken gaan krijgen. En alles wat er een beetje aan zit te komen. De mensen zoals de staat bijvoorbeeld, die zijn alweer een klapje verder. Maar dit zit er dus tegenaan, zeg maar. We gaan, we gaan knallen. Dit ja. was de uitzending van deze week van Alternative FM. Jou op alternatieve source van goede muziek in plaats van al die normale programma's hier te eten. Wij gaan afsluiten met een hele onbekende, onder onbekende metalcore band uit Amerika. Horst de Band, Paard de Band. Mm -hmm. De naam al. Ze ik spelen, denk ik denk aan, ik denk Ze denk spelen Nintendo Core. Ken je dat? Ik, ik denk aan Black Beauty. Het, nou, dus de Band. Black Beauty. Ze spelen <laughs> Nintendo Core. Tot volgende ja, week. Tot volgende week.